Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Bij sportvereniging FOAP is vandaag een seniorentoernooi. 28 mannen en 9 vrouwenteams. Dit jaar is het met meer teams dan vorig jaar. Aan de telefoon hebben we Roel. en Die vertelt over het toernooi.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 We zijn de finales net nog bezig, dus okay. de, de spannende vlotfase is uh, nog aan de gang. Maar uh, we hebben verschillende pools, dus het is nog uh, ja, uh, afhankelijk van de sterkte van het team, hebben ze een beetje ingedeeld. Dus uh, er zijn in totaal straks uh, van de acht pools zijn er vier winnaars. Yeah. Uh, hoe was het met het bezoekersaantal? Hebben jullie ook veel toeschouwers gehad?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 Vanavond koelt het af naar 12 graden. Morgen op eerste Pinksterdag wordt het ook aangenaam toeven in de regio Goorlen. Maandag wordt het iets warmer met 23 graden. En dinsdag en woensdag zijn natte dagen. De temperatuur dan ligt rond de 17 graden. Tot zover het lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl